De goed, ja, zoals we zien dat, de goed kon absoluut niets ontvangen. En nu, er was een puntje, tot een puntje gemaakt, ja, net zoals bij elke correctie. En nu krijgt ze dan de kilim van de ja, van de bena, en op die manier kan ze wel op zichzelf opbouwen. Het is toch wel uh, een correctie, en dat is op die manier, alleen op die manier kunnen wij ons opbouwen. Even. Um, uh, nog even een klein stukje en dan gaan we iets over iets, iets anders hebben. Chocolat de hei Hey Partsoufim 25 onderaan, dat alle niveaus van 5 part dat van absoluut, dus alles wat onder die punt die in de Chogma in de kwam te staan van de Arichadbin. Niets Tajaruba worden door haar gevormd of verkregen de inkerwingen daarvan. Boven zijn we op welke manier, dat er in elke traptreden niet meer zijn dan Ketter en Kijk, Ketter en en dan hebben we ook precies ketteren ma en kijk nou van hier zit alleen ketteren chochma en ook de ja de, de zee, zee, en pien ketteren en hetzelfde is met de malchut elke traptrede heeft nu vanaf de tweede zintuum uh, ketteren Hochma. dat is wat de inkerving wordt gemaakt door die door die malgoed, die steeg op als punt achter de, de gogma, in de gogma. De volgende pagina, kav wav. de rechterkolom. Behoor koma, in el, op elke niveau, oftewel in elke part, zo goed. De eerste regel, de rechterkolom, van Hasulam. Be' Arihant zegt hij, kijk, in de Arihant we we're en in and and en in Zon. We're Hakakba, twee galifin En dat, en hij kerfde in haar alle inkervingen. Want dat, dat is, hak, dat is echte inkervingen. En daarvoor was Tjurin een andere vorm. Maar dat is allemaal dus, te maken heeft de, met de inkervingen, dus met in haar. Alles wat komt door de massach, die wordt in, daar worden inkervingen gemaakt. Als een licht komt door de massage, heen, daar worden inkervingen gemaakt. Nifradu, Gimr Svirot, Bina, Drie, Viziran koma le madriga, ze met achter de Twee nade de eerste komma. da bekocht dat kracht, daardoor haar kracht. Daardoor dus, omdat die malgoed is, steeg op naar de hochma. Nifradu werden afgescheiden. Drie kimmelsverrot, drie sfirot bina Drie zeeran, we zieren binnen, mal goed. Bina zieren binnen, mal goed. Mikol, van elke trap, van elke niveau, van elk niveau, van elk parzu, werden zij afgeschreden. Le madriga, leha, naar de trap die eronder is. Ja, zoals we zien dat, zie, overal is hetzelfde dat. Jersud, uh, kijk naar Jersud, Keter Chokma. Dat is dat. En dan uh, de Bina, Ziran en Mahud van de Jersud, die dalden af naar de onderste trap naar de ze Pin, naar zijn Keter en Chokma. Eindelijk. En zo in alle vijf parten van Fir. Ki vina, ki vina zeiran pinu malhut. Oi hat miosat specifisir. De arihan pin. le flule aboima. Want bina ziran pin en malhut. Fan arihan pin. Na flu filen in abovima In abovima. O en bina vijf zeer aan binnen, maar goed, van Aboeima, let op, na flule zon, die dalen af naar de zon. Ja, kijk, naar de zon, hij noemt het Aboeima, goed, Aboeima kunnen zijn hogere Aboeima en de lagere Yima. Dus, Israël, Saba en Twona worden, worden soms genoemd Aboeima, maar dan lagere Yima. Want abu is vrouwelijk, manlijk, en ima is vrouwelijk. En dan die zakt het naar beneden. O Bina pien, zes, O de Zon, en de Bina pien en malhud en de Zon van de Zon, en malhud van de Zon, na fluele Bia, kijk nou, de Bina en pien bin, en malhud van de Zon, van pien plus Nukwa, hier is het letter, op het of het alleen van Maghut is, maar het is voor de hele zon, die vielen naartoe naar de wereld in Bria, Yitzera, esia. Sia. En daarbij is het altijd, zie je dat, en dat is zo gaat het, en Bria heeft ook weer vijf sofim en Yitzera ook vijf sofim et cetera, precies hetzelfde opgebouwd is. Dan elke traptrede heeft nu de kans om omhoog op te komen. Ja? Ayen Sham, uh, lees daar, zeven. Nog een stukje, kleestje. stukje wa Sham ba Asulam, en het is daar uitgelegd in de Asulam, in het commentaar van Asulam. She eilu beta svirot, acht, she nisharuwa madriga, dat deze twee sferot die overgebleven zijn in de van elke in elke traptrede, she hen, Ketter, we gogma, die ketter en zijn. Hen, nikraot, negen, mi. Zij heten mi. Ja, yes. elke ketter en gogma heet mi. Zie, elke ketter en gogma heet mi. Maar dat is voor ons duidelijk en eile, Kijk, dat is mi. Zie dat? Mi, ketter en gogma heet mi. Bij eerste gaan we dat kijken. En de, ja, heet mi. Uh, punt negen, we Eilu, Gimela, Svirot, She, Nifradu, Mikol, Madrega, En deze drie sferot die afgescheiden zijn van elke traptreden. Kien, Hen, Nikraot, Gimela, Tijot, Eilet. Zij heetten drie letters elu. ja? Net als we hebben hier gezien. We hier zoet, kijk, Keter, gog, ma, zijn heeten mee. En zijn be benazerenpienen, maar goed van hier zou het heten, eile. En, en dat is over alle, in alle, op al, over alle fronten, in alle vijf parts of vier. Elf. We zijn amro, nog de laatste alinea. We zijn amro, en dat is wat hij zegt, de zogers Basha'ata dit maschkan it van de twaalf eilin. Eile mille malen metate. Basha'ata in de tijd, of in het, op het moment, in de tijd wanneer letterlijk in het uur, op het uur, in het in de tijd wanneer deze letters eile twaalf uh, uh, verspreid werden eila letata van boven naar beneden. De haino, oh, kijk eens De haino baet 13. De nekuda salka le me Dat wil zeggen, let op, wanneer is dat geweest? Dat wil zeggen, baet in de tijd 13. De nekuda salka, wanneer de tun de nekuda of de malchul Salka steeg op om gedachte te zijn. Ja, net zoals die Malchut die steigt op naar de Bina. Dat is wanneer, kijk, als zodra die de Malchut steigt op naar de Bina, dan dalen automatisch de Eile, ja, de Bina zeer dan Malchut van de hogere naar beneden. Ja? Uh, kanal zoals boven gezegd werd. Nifradu 14. Gimelatiota Eile. Mi Abuvimma. Dat dan worden afgescheiden drie letters Eile. Mi Abuvimma van Abuvimma. Ook hier zien we dat worden afgescheiden die drie binazia binnenmaal goed. Le Lemadrega en dalden af naar de trap 15, schemiddag tegen hem, zon, naar de trap treedt die onder hen is. Dat dat zon is, zeer en pijn en maal goed, heet de zon. We hebben ze apart gedaan, maar het is wel een, als het ware, verbonden met elkaar. Kanaal, zoals boven gezegd werd. Die asnif gaan. Zestin, ze ha eile de aboujima, -e ze hen bazon, Nim huumile eile, zeifentin letata van lapshu toch, azon. ki az van dan, Nifhan wordt het geacht, zestin, ze ha eile dat eile dat drie letters eile. De abuwe van de abuwe jima. bazon die zich in de zon bevinden. Nim worden zijn aangetrokken. mille elalitata van boven naar beneden. Natuurlijk zij zijn ze niet aangetrokken. Maar als malgoed gaat omhoog. Ja en de binazeren binnen malgoed Oftewel elen onder, onder zijn bleven. Dan is het net of zij naar beneden zijn uh, af afdaalden. We niet lapsoet, toch, ga zon. En zij worden ingebed binnen de zon. Het is erg belangrijk dat het binnen de zon is. Hier? Alles wat van rechts naar links loopt. Alles wat rechter, rechter op onze tekeningen. Dat is altijd zo. Dat alles wat rechter is, is meer naar binnen. Ja? We hebben dat net zo als cilinders. Dan zie je dat de binazieën binnen, binnen. goed die New. Daalden af naar de zon, die zijn aan de rechterkant, betekent dichter bij de bron, dichter bij de, bij dichter bij de, de, de, de, de, de hele parzu van arie han En ja? yes, dan dus. is het boven hen, is het omhuld hen, die, bijna zeer goed, van de abo of van de Iershut, die wordt omhuld door de zon. Ketterhochma van de zoon, natuurlijk. Ki eile de aba want let op. goed. Dat heb je niet op de tekening, maar het is wel zelf kan je dan naar doen. Ki eile de aba want eile van de aba. Spreek We zijn klaar. De want eile van de aba. Kijk. We hebben nu eile aba we Dus We hebben dan aba we iba. Oftewel Yisrael Saba en Tuna. Dus de onderste Abba voor Ima. Hij noemt het Abba voor Ima. We kunnen ook zeggen, Jezus, Israel saba en Tvuna. Hij zegt zo, dat Abba heeft ook zijn Eile. Ja of niet? Abba is ook Abba heeft een parzuf. En Ima heeft een parzuf. Kijk nou wat hij zegt ons. Dat hij... Eile de Abba, van de Eile, oftewel Binaze Rampin en Malchut, van de Abba, van de Manlijke. achtin Shehu Israel, oh, Shehu Yisrael Saba. Die Israel Saba is nim Shachle ze iran, Hier hadden we ook moeten zo kijk. Maar het is niet zo belangrijk. Kijk, dat de, de Abba, dat de Binaze Rampin en Malchut, oftewel Eile van, van, Yis, van Israël Saba, van het manlijke. Die worden aangetrokken naar de Keter Chokma van de Zerampin. Ja of niet? En Eila, we Eile de Ima en de Eile dus de ook de Benazirampin van de Malchut van de Ima oftewel Shehid Funa, dat dit Funa is Kijk dit voor na, kijk nou hier, oh, dat hebben we wel zo op een beetje zo met rood hebben we aangegeven zoiets, maar dan zegt hij dat Nimshacha, Lenoukwa en de Bina, Malchut die aangetrok die, die zijn gevallen in de drie Bina, binazirampine en Malchut van de noek. Ik zal het even optekenen hier. Dat is dan ketter en gochma ja, allemaal goed en hier zijn ze wel gevallen van de van de tfuna uh, hier zijn ze wel gevallen hier zitten ze dan ook tenminste zo zo net zoals die andere zeggen. dan is het even de bena Zeer en machtig. Ja, van dit vana. Ja? Hier is-ie. Van dit vana. Die zijn gevallen in de partsof, in de partsof uh, machtig. En daarmee daarmee dus ook met die binase hieranpien en malchut, dat zijn de kilim, ja of niet dat zijn dus let op dan zien wij dat de malchut, kijk dat hieranpien uh, heeft altijd zijn, zijn kilim, ja elke alle elke heeft zijn kilim eigen kilim, behalve de malchut voor ons is belangrijk de malchut, ja of niet want de malchut werd, uh, uh, beperkt door de eerste, für, für, ja door de eerste tzimtzum. Die heeft alleen, die zegt alleen, alleen puntje is overgebleven. Een puntje betekent geen kilim. alleen puntje. Nou, en daardoor nu zien we dat de kelim van de tfuna, de kilim van de binazirampin en malchut, oftewel Eile van de ja? die daalde af daardoor in de ketter van de malchut oh nu verkreeg de malchut kilim, niet hege kilim maar van de mama, mama heeft haar bekleed zie dat, tot de helft in ieder geval ja duidelijk zie dat, zij heeft haar bekleed tot de helft dan zie je ook dat de vrouwen lopen met, met een rok of rokken of jurken. Ja, en de onderste gedeelte is, ja, de, of jurken. Jurk, dat ja, jurk, is, ze kregen jurk. Net zoals, uh, net zoals de Bina heeft ook de kilim gegeven aan de, aan de, zeg dat, aan de Malgoed. Gewoon, op bewijzen van, het is geestelijk, ja. Dat de, zij werd de, de, de malchut werd bekleed, je ziet dat, de bovenste gedeelte van de malchut, Keter kreeg dan de bina, de, de kilim van de bina, ze rampine de malgoed, van de tfuna. En in onze wereld gewoon is het werd vertaald ook, dat de vrouwen die jurk dragen bijvoorbeeld, de onderste op de, haar, de benen zijn open. Eigenlijk, waarom is het zo? Omdat de onderste gedeelte, de malgoed, de malgoed, ja, onder de gazelle, de, de natuurlijk is het veel lager, maar dan hadden ze het de onderste, het onderste gedeelte, dat is de maalgoed, de maalgoed als het ware, heeft geen kilie. Kan niet tot de, tot de uiteindelijke correctie worden bekleed. Dus right, Het kan geen licht ontvangen. ook, dus, zit alles duidelijk een beetje, dat dus, en dat wordt dan bijna zeer en Malchut, van dit twee die nu zakte naar de Malchut, daardoor verkrijgt zij, dat is de, dat is de, de wat zij dan, versiering wat zij dan ontvangt daarmee, en dan daardoor kan de Malchut ook uh, licht ontvangen. Eerst natuurlijk maan opbrengen, dan gaat zij dan omhoog, Mid Ziranpin, Pin Nardi Nardi Nardi me nare years soot jafnit. And you begrepen hoe that kommt. Hey had, he had, pin, had the, the ziran pin heat samen met de samen met de ale, samen met binnenzirampine Malchut, Nardi just Nard is Nardemanle, Nardman Lake, you have it. And they, Malchut, they have in her ja in gedouke zitten in haar binnen en binnen malchut van de twuna ja of niet daarom steek ze op wanneer ze man, man opbrengt, naar de twuna ja hey naar de Israël saba want in hem zitten in ze in zitten de zitten de van, van saba daarom moet je ook naar Israël saba verbinden zichzelf en malchut is altijd verbonden, is verbonden, maar met het voornamelijk van haar krijgt ze, hij is vrouwelijk, vrouwelijk, manlijk, manlijk. Ja. Nou, dat is wat betreft, stap voor stap, maar het is geweldig wat wij nu doen, en, want precies hetzelfde werkt het ook met ons. En nu nog even, even nog, even nog, wat? Huh? Tot acht uur. Ja, nu gaan we over iets anders. We hebben flink wat gedaan. Ik bedoel... En nu gaan we over iets hebben. Misschien vragen zijn er. Uh, het is zo so dat... Uh, in het leven, in ons leven buren allerlei dingen. En een mens heeft een partner en dan op een of andere manier misschien een andere partner komt. Het is van all alles is het leven is zo als het is. En altijd goed, altijd goed aanvaard is het so is. So is. Maar als iemand leert de Kabbalah ja, stel dat iemand, jij ja, ja, leert de Kabbalah en jullie allemaal leren Kabbalah. En hoe moet je daarmee met dit, met dit onderwerp omgaan? Met een partner te hebben of zelfs een partner of een collega hebben waarmee je ook een beetje een vriend. Ik niet collega op je werk, dat is iets anders. Dan heb je absoluut geen verbondenheid, behalve de za zakelijke verbondenheid. Maar iemand die bijvoorbeeld een vertrouweling van jou is of, of een relatie met iemand hebben ja waarbij jij emotioneel en allerlei andere opzichten gaat jezelf toch wel verbinden met iemand hoe moet het iemand zijn en natuurlijk dat wij allemaal willen graag iemand die net zoals wij zijn ja we willen iemand die ook kabbala leert ja maar hoeveel zijn er die in de wereld ja <laughs> ja we Hoeveel zijn van die mensen? Je kan, je kan allerlei lezingen geven, maar het blijven maar enkelingen. Ik heb, ze komen op de lezing alleen om even een beetje, op, een beetje opgefokt te worden. Een beetje, waar dan, waarvoor weten ze ook niet. Maar, maar dan, misschien blijft het hangen iets. Maar toch wel een paar, een paar mensen die dan misschien toch zoiets zullen gaan doen. Maar de anderen zeggen, ja... Ja, was leuk, was dat zo, of zo, weet je. Maar, daarom, ik stel ook niet zo voor, wa, niet zo veel mee voor, dat ik ga iets doen met de buitenwereld. Alleen, ik moest het lanceren, zoals ik had gezegd. Wordt het aangenomen? Ja, nee, dan ben ik vrij. Word ik vrijgesteld? Weet ik? Want dan heb ik, moet ik dat doen van mijn leraar ook. Ben ik dan vrijgesteld, dan heb ik het niet nodig. Absoluut niet. Maar, wat moet je dan doen met een iemand, als je dan toch wel de richtlijn, de richting. Naar wie moet je dan uitkijken? Wat ik bedoel daarmee, niet hoe, die, hoe iemand eruit ziet, maar dat het het minste jouw vooruitgang gaat verstoren. Ja, het, minste, het minste kwaad aan jou doet. Ja? Wie moet het zijn? Natuurlijk, wij zoeken altijd iemand... Ja, die toch wel iets met het geestelijke te maken heeft. Ja? We denken zo, so, kijk, die toch wel iets misschien doet wel, en is wel religieus, ja? of zit of bij een bepaalde groepering, of bij een bepaalde yoga doet, of bij een bepaalde guru zit, of bij een bepaalde religie. En ik denk nou, kijk nou, oké, okay, dat is natuurlijk niet de Kabbalah. Dat is natuurlijk iets. Ja, dus dat er toe, maar toch wel die mens streeft naar iets geestelijks. Ja, iets wat spiritueel is. Dus meer dan alleen maar hier wat wij weten, wat waar mens naar streven, hier op Eigenlijk, wie moeten wij kiezen voor wie? Ik zou aan jullie allemaal aanraden één ding. Ik bedoel, natuurlijk moet je niet, het is niet een persoonlijk advies, maar in het, in het algemeen. Ik zou zeggen, beter, hoor wat ik zeg, het is bijna crimineel wat ik zeg. Euh, beter de god, een godeloze, onthoud wat ik zeg. Beter een godeloze als vriend of als vriendin. Hè, dan een religieuze iemand. Onthoud dat erg goed, wat ik zeg. Hoe kan dat? Ja, wij zeggen toch, dat de mens moet toch wel dat goed. Het is beter voor jou, veel beter. Om zo op die manier altijd te kijken naar, uit naar. Oké, okay, misschien iemand leuk is. Misschien vind je ook dat, uh, hoe zeg je het, magnetisch. Kan je dan iemand vinden? Oké, okay, dat is leuk, vent, of dat. Ja, en ik heb toch wel iets nodig. Nou, dat is het dat is geweldig, dan is het godeloos. Bedoel ik bedoel niet, niet iemand die dan. Die dan godeloos op de manier is dat die gaat ook uh, crimineel doen, echt. Uh, die moet een goede mens zijn. Ik bedoel, goed proberen goed te leven, gewoon goed uh, aangepaste mens natuurlijk. Dus niet, redelijk niet iemand die dan, uh, wel vriendelijke mens moet zijn natuurlijk. Huh? Huh? Geen, geen echt niet, niet iemand die dan kwaad doet, veel openlijk aan anderen. Normaal normale mens moet zijn, maar niet, niet religieus. Of niet actief religieus. Hij kan zeggen: Ja, ik, wel, ik was wel geboren als die, als katholiek, of dat, weet ik veel of wat. Ja, doet erin toe wie? Maar ik doe niet ermee. Ik doe niet mee. Dat is goed voor jou. Ja, yeah? doet erin toe welk geloof is. En dat is beter dan als die zoekt, dat hij gaat ergens, uh, leert allerlei andere dingen, allerlei boeken leert van, weet je, allerlei zogenaamde leert boeken leert. Uh, van allerlei geestelijke bewegingen, laat hem dat zoeken, want hij, anders gaat hij jou... Want, kijk, waarom is het zo? Wat is een advies? Waarom is het zo, een advies? Natuurlijk, als een mens aan zichzelf werkt, dan iemand, die gaat bijvoorbeeld naar yoga, of allerlei andere dingen, naar de guru, weet ik veel, naar uh, boeddhisme, van alles, dan natuurlijk is het zoeken, de zoeken de mens. Hij komt misschien eerder dan de anderen, maar dat is nog een vraag. Maar omdat hij schijn werpt op jou, dat hij zo dicht bij jou is. Jij bent zoekende, jij, bent, jij wil het geestelijke, duidelijk. En het schijnt wel dat zij ook geestelijke willen hebben, duidelijk. Dat zij ook streven naar, naar de volmaaktheid, naar de vervulling. En dat is niet zo. En daarom is het gevaarlijk. Deilig. het is gevaarlijk om bijvoorbeeld met act, actieve religieuze mensen om te gaan. Want hij voelt wel iets warm, hij voelt het wel iets. Iets wat, ja, misschien is het wel iets. En dat is niet zo. Ze werken aan zichzelf absoluut niet. Eigenlijk. Dat onderste gedeelte weten ze absoluut niet wat ermee te doen. En ze willen niet eens weten. Eigenlijk. En Een godeloze, ik bedoel een mens die geen wetteloze noem ik dan, iemand die dan geen wetten van het heelal kent, een gewone mens. Die weet het niet, die weet zichzelf niet, maar goed, maar toch voelt hij zichzelf, voelt hij en boven en beneden. Hij voelt wel, al is het niet, maar hij voelt zijn kilim van Kabbalah. Eigenlijk. hij gebruikt het niet goed, maar hij voelt zich wel. Terwijl een religieuze, hè? een religieuze, die doet het net of hij dat beneden niet bestaat. En dat is, dat is komisch. Dat is erg komisch. En dan kan jou, en dan dat kan jou dat, omdat hij gebruikt dat onderste gedeelte niet, ik bedoel, openlijk niet. Natuurlijk, als het nodig is, dan wel. Maar, bedoel, maar, maar wat ik bedoel is, hij weet niet ermee te werken. Dan kan het schijn voor jou werpen dat dit een, ja, misschien kan ik met die persoon iets opbouwen. En dan kom je in de regel uh, bedrogen uit. In de regel altijd bedrogen uit. Waarom? Jij werkt aan jezelf. Jij je wil zien de wereld. Jij wil meemaken de wereld. Jij wil proeven de wereld. Jij wil nemen de wereld. En zij willen in vluchten van de wereld. Heellijk. Alles doen maar met vluchten. Met, met een goede bedoelingen. Welke dan ook. Ik zeg niet dat het verkeerd is maar vluchten van het, de, van, de, van het leven. En jij zoekt het leven, jij moet altijd levens opzoeken. En daarom is het veel minder kwaad voor jou, als iemand absoluut niets aan doet aan zijn geestelijke. Hij moet wel niet tegen zijn, jou, niet jouw werk, niet jouw geestelijke werk, tegenwerken. Dat wel, dat, mag je, dat is net niet goed. Als je zegt, nou, jij mag dat niet doen, je mag niet werken aan jezelf, ja, doe normaal even. En gaat allemaal jou beïnvloeden, dan niet. Maar als hij zo gewoon doet, ah, doe maar erg goed dat je doet. Of zelfs, on, on, zelfs, on, on, zelfs onverschillig is. Geweldig. Geweldig is dat zo. Begrijp je Waarom? Als je een hondje heeft. Weet een hondje dat jij werkt aan jezelf. Ja? Je gaat het uitlaten. Ja Zo ook hier een vriendje. En gaat het met hem uit. dat? Hij gaat jou niet bijten. Hij, hij weet niet. Hij kan jou niet beïnvloeden. Hij kan alleen maar kijken naar jou. Naar jou. Hoe jij mooi bent. En versierd bent. Heb je ook dat nodig? Nou goed. Dat is ook genoeg. Je dat? Maar niet. Laat hem niet binnenkomen. Laat hem niet. Verbinde jezelf met hem. Geestelijk. Want valt er niets te zoeken. En dan is het goed. Is, het is het minste kwaad. Dan zoek je het minste kwaad. En, en wie weet... Iemand die zo is, die kan eerder getransformeerd worden. Eerder wordt die, ga hier horen wat je doet. En waarderen dat hij misschien gaat die dat wel doen. Dan iemand die er gejuist is. He? dat is eigenlijk wat ik zeg. He? Hoe kan je dat vertellen elders, ja, buiten? Kan je, niemand zal dat begrijpen. Maar dat ik geef je advies, dat het zo... Moet je het zo doen? Dat is een beetje dat. Ja, duidelijk wat, dit, wat dat betreft. Nou, het is nog veel meer vragen. We hebben nog even flink wat, twintig minuutjes, wat vragen jullie hebben. Dus. Is er geen verschil tussen echt religieuze mensen die vasthangen aan een geloof? En tussen mensen die niet uh, aan een geloof in de zin van islam of christelijk? Mm -hmm en die die boekjes lezen, want zijn die niet zoekende naar Kabbala? Nou natuurlijk zoekende. Natuurlijk zijn ze zoekende. Maar dus wel beïnvloedbaarder? Jij moet kijken hoe... Natuurlijk. Ik probeer zelf altijd niet de mensen te pushen, maar dan af en toe een beetje... Zeer goed. Kijk we ook met jouw, met jouw beroep bijvoorbeeld. Ja. Oh. Heb, je, heb je een zeer goede en mooi ja. veld van het werk, Hij ja. ja, is de list en een topstudist. Ik, ik weet het al, nou, ik bedoel, ik heb van, van jou gehoord, hij is een topstudist. voor vrouwen, voor hier, voor, vooral voor dames, voor dames, maar bij hem komen dus mensen ook van goed niveau, He, het is, uh, hij is niet een gewone kapper, en, en dan is het leuk om met hen te praten, en dat terwijl de mens daar zit... Als je dan hoort van jou de woorden van het geestelijke, zo so niet alleen, zoals so je komt bij de kapper en dan hoe het weer, en bla bla bla, bla en zo'n zo, komedie. is ook goed, maar het is niet... Dan natuurlijk is het, horen ze wel wat je zegt. En als je hoort iets, dan kan je wel... Maar erg zachtjes moet je doen, ja, dat je niet... Dat wel, maar ik bedoel, wat ik bedoel is de relatie. Dus niet iemand die van buiten is... Maar een persoonlijke relatie, dus een relatie om samen met iemand, ja, geven aan iemand in de zin van dat misschien jouw relatie wordt, dat jij een verhouding zal hebben. Dat bedoel ik. Kijk. Dat bedoel ik. Alleen maar aan de andere, natuurlijk kan je dat doen. Er zit ook geen verschil tussen iemand die niet helemaal vastzit in een bepaalde richting. Is het ook niet iets wat uitmaakt of iemand geïnteresseerd is Ja. ja. Ja, dat is natuurlijk. Er zijn mensen natuurlijk die wel niet, niet ergens vastzitten. Ja, dus in bepaalde geloof, of een bepaalde richting. Dat is wel. Die, die zijn natuurlijk, uh, die mag je wel natuurlijk. Die is in, juist ja, interessant met die. Dat kan. Dat kan jou, ten eerste, het kan jou niet, die zullen jou niet wegbrengen. Maar die zijn zelf nog zoekende, et cetera, die ook kunnen luisteren. En je kan ook daarmee. Mooie levende, levendige gesprekken hebben, et cetera. Die wel. Maar iemand als je ziet dat iemand vast is ingeankerd. En waar dan ook. Bijvoorbeeld een, een christen of een, of een orthodox. Ik kan absoluut niet met orthodoxen hebben. Absoluut niet meer. Ook, lang, ook vroeger nooit kon ik het wel. Maar ik dacht, misschien dacht het aan mij. Maar absoluut onmogelijk met hen te praten. Absoluut. Met, kijk, alle, met alle orthodoxen? Met, kan, kan ik met niemand gaan praten? Dan nee, praten wel, maar ik bedoel... Eh, oh, kijk, met elke orthodox kan ik natuurlijk praten. Kijk, bijvoorbeeld als ik, als, als ik op een andere tafel ergens kom te zitten. En dan geven ze die koekjes, die lekkere koekjes als Luba doet. Dan kan ik natuurlijk met een kijk nou wat een lekker koekje. En hij ook zegt, eh, lekkere koekje. <laughs> en ik ga het weer ook over de lekkere koekje hebben. Dat wel. Echt waar. Ik kan niet meer praten. O, waarom niet? Waarom niet? Uh, die is volledig geïndoctrineerd. Hij heeft geen opinie van zichzelf. Hij hangt aan bepaalde dogma. Daar gaat het om. Niet dat het mens, niet over mens. Maar die hangt gaat aan bepaalde... En als je hem iets vraagt. Hij zegt... Uh, dat en dat, wat hij had gehoord, van die, van die, van die, maar hij heeft geen, ze hebben geen beweging, innerlijke beweging. Kijk, wat ik zeg is, absoluut geen, zeg je dat, niet over iemand praten, over groep. ik spreek over de houding. En er valt absoluut nergens over praten. Ik had, uh, in het verleden waren we ook in, uh, in Jeruzalem ook zoveel so Arabisch hebben gesproken, oké. Okay? Je opent Talmud, bo bo bo bo, je leert Talmud, natuurlijk. Maar als je me een vraag stelt, een vraag over in het leven, so, hij gaat altijd iets zeggen voor iets wat, wat ergens staat geschreven, maar hij kan het niet interpreteren, hij kan het niet fijn. Uh, waarom niet? Omdat, ja, het onderste gedeelte, dat wordt niet, niet, niet in acht genomen. Dus, en dat daar ontvangen we pas de hochmat. En dat wil je niet. Eigenlijk. Het is. En zo in elke religie is dat zo. So. Orthodox bedoel ik dan. In elke religie orthodox. Dat orthodoxe houding. Wat betekent orthodoxe houding? Vastgeroeste. Vastgeroeste houding. Huh? Iemand die vastgeroest is in. in een bepaalde dogma's. En dat is niet, niet uh, kritiek, maar het is maar, die kunnen jou beïnvloeden erg uh, sterk. Daarom kijk ik bijvoorbeeld, ik zou liever omgaan met de, stel dat ik geen andere voorkeur zou hebben. Een orthodox, een orthodox of een, een health Angels. Ik zou liever met health Angels omgaan. Liever, echt zeg. Waarom? Dan heb ik wel, heb ik een mens voor mij. Me. En niet een half mens. Eigenlijk, orthodox. Een half angels die so zowel in het hoofd, in het lichaam, als daar, overal godeloos is. Maar hij ervaart het leven. Het leven ervaart hij wel. Kijk, als ik naar hen dan kijk zo brutaal en zo, maar geeft niet. Maar het is, het is een mens. Ja, ik bedoel, je kan sneller van hem een mens maken dan van een, dan van een orthodox. In elk orthodox dan ook. Begrijp je wat ik is Echt, wat het echt waar is. ik so. bedoel ten aanzien van het geestelijke werk. Ja, wat dat bedoel ik. En niet wat, ja, en niet wat uh, dat ik op iemand afval, aanval, of iemand aanval of zo, ik zeg, nou, die is in slecht, en die is in slecht. Elke orthodoxie betekent dat die bekrompen is. Ja, Terwijl aan ons is de mens is de absolute vrijheid gegeven aan de mens. Absolute vrijheid gegeven aan de mens om de keuzes in elke toestand een keuze te maken. Ja, we hebben geleerd dat 50-50 principe. Dat is, dat is altijd, in elke toestand is het 50-50 principe. Dus ik moet, ik moet in elke toestand, moet mijn ziel als voor de helft, als zonder. En voor de helft als als rechtvaardigen. Ja, of ja, plus minus. 50-50. Dan kan ik in, op, in elke toestand keuze maken. Ja, dat is de mens. 50 fifty, -fifty. Dus, En dan ben ik in elke toestand ben ik de actieve persoon, ben ik de mens. De mens is alleen die, die, twee, die twee heeft. Oké, okay, maar als ik mij dan na drie jaar veel ver verbeterd heb, ook dan heb je 50-50, moet jou dan 50-50 hebben van die nieuwe toestand. In elke toestand moet je 50-50. Dan kan je groeien. En de orthodox groeit absoluut niet. Ik heb gezien uh, iemand die, met wie ik al bijvoorbeeld geleerd had, een jaar of tien geleden, ja, rabbi en ik heb hem nu gezien na tien jaar. Ik heb hem tien jaar misschien niet gezien meer. En hij is enorm gegroeid, die orthodoxe rabbi. Hij was toen misschien, misschien 80 kilo zwaar. En nu is hij misschien 120. 120, okay. 120 zwaar geworden. 120 kilo zwaar. Dus echt flink aan chillend Lekker eten. Op shabbat, lekker. Zo'n grote kerel is geworden. Zo'n. Een boom van een kerel is voor de bedoel vet, gemest, lekker gemest. Dat is groei van een orthodox. Duidelijk. En ze voelen zich met nog, en doet er niet toe, in elke religie hetzelfde. Dan voelt hij zich met de dag sterker, belangrijker. Hij leert dat. Hij weet wat je leert. Duidelijk. Terwijl wat wij leren is het, telkens moet je jouw gisteroon vragen. tekort vragen. Als je tekort vraagt, dan pas kan je hulp ontvangen. Zij ontvangen hulp absoluut niet. Uitelijk hoor je wat ik zeg. Orthodox ontvangt geen hulp van boven. Maar hoe niet? Hij is tevreden met zichzelf. Als je tevreden met zichzelf bent, dan is het niet. Hij rekent op dat, hij rekent op dat. Ze rekenen op hun Torah. Wat die leren, of een andere leren. Wat ze, die, ja, ik doe het wel aan de leren, klaar. Dan van boven zegt men, hij, hij heeft al beloning, een beloning. En jij moet zeggen, ik wil geen beloning. Ah, dan, men, dan gaat men jou helpen. En dan ga je groeien. Als men, men, als men van mij helpt, dan ga ik groeien. Dat is bijzonder belangrijk. Dat is het verschil tussen een comedie spelen. En, ja, goede comedie, goedaardige comedie. En de een ware instructie, na te leven. En dan voel je elk moment je leven. Je voelt het je leeft. Dat wil niet zeggen dat, dat, dat jij voelt ook de pijnen dan. Je eigen pijnen. Van alles. Je voelt ook de andermans pijnen. En, en tegelijkertijd, je voelt het, dat, dat je leeft. En het is het verschil tussen de mumie, een prachtige mumie, en een mens die na al die operaties hebben dat weggesneden, dat weggesneden, dat weggesneden, maar hij, het is niet aan te zien, maar hij, hij leeft wel. Hij ademt. Terwijl De mumie ademt niet. Zo'n so 120 kilo vlees, wat weegt echt vlees en bloed, dat van zichzelf een hoge dunk heeft van zichzelf. En waar valt dit over te praten? Kijk. Okay. kinderen maken, dat zijn ze een specialisme. Ze zijn echt specialisten in elke orthodoxe Ze zijn Dat is het enige wat ze goed kunnen doen. Dat is het enige wat ze echt goed kunnen doen. Heel goed kunnen doen. Kinderen maken, nog kinderen maken. Het is net zo. En de kinderen worden nog dommer dan zij. En echt waar, nog... Veel wilder, nog veel zeggen dat. Ik heb het gezien. Ja of niet? We hebben het gezien. gezien. we hebben gezien dat die kinderen die worden nog. Hoe kan ik zeggen? Nog immobieler, geestelijk, beweginglooser dan de ouders. Ja, maar die orthodoxe denkbeelden, die hebben toch in wezen geen toekomst meer in de moderne maatschappij. Dus ze worden toch een keer geconfronteerd met zichzelf, dat ze zich moeten vernieuwen. Ja, en dat hopen we ook. Kijk, daar, kijk, niet wij hopen, wij, wie zijn wij om te hopen. Maar ja, jij ziet het wel dat dit, dat zij, maar ook, maar ook in andere, andere religieën. Ja. Kijk daar bijvoorbeeld in de stabhorst. Geweldig, ja? Hoe oh, zij dat marcheren, daar alles, maar ze willen zich niet aanpassen. Ook in elke religie hebben dat wel, ze willen zich niet aanpassen. En de enige vreugde is dat zij dan met zo'n gezin, met veel kinderen, maken ze veel kinderen, ja, zo. So. Maar het is geen vervulling. Ze weten niet van vervulling, ze weten niet van. In alle, in alle opzichten, het leven van zo'n mens heeft geen kleur. Kijk wat ze eten, hoe ze op welke manier van hen eten. Altijd precies hetzelfde. Als je iets nieuws aan de tafel zet, willen ze niet eten. Ja, dat ken ik niet. Ja, dat willen hij niet eten. Net zoals, net zoals onze poes, poes is precies hetzelfde. Onze poes is ook orthodox. Die alleen eet alleen maar, ja, die eet alleen maar, ooit het, alleen, alleen het kalkoen, nee, onze, onze poes, ik zeg, is ook orthodox, die eet alleen maar kalkoen en tussendoor nog een, een rund, runder En de rest, kill him, kill him, eh, Je kan hem dood, ik kan doodgaan, maar ga die niet eten. Dat is wat hij gewend was in zijn opvoeding als kind. Werd zo opgevoed. Dat was dat jij, jij hebt hem zo opgevoed, mijn vrouw heeft hem opgevoed, zo orthodox. En dan wilde hij niet veranderen. De poes wil niet veranderen. Maar zo is het ook de orthodoxe. En ik zeg wat ik weet. Ik heb het meegemaakt. Ik was zelf, ik dacht dat het, want jij voelt wel iets in hem, toch wel iets eh, geloof zit wel daarin. Dus wel, wel zit wel iets, iets wel geloof zit wel. Een, een primitief geloof. Natuurlijk. Zo'n levenloze heet het. Domemdik Dusha. Levenloze in het heilige heet het. Zit wel in geloof, Maar geen beweging. Nee, daarom erg voorzichtig daarmee omgaan. Liever meet Dus niet, maar niet. Niet dat jij het van binnen hoog, hoog zeg het, hoogdravend of zeg het, hoog, hoog, hoog, hooghardig. Hoogmoedig. hoogmoedig of ja. Dat jij dat hooghartig, dat jij daarover ging. Nou, zelfs van binnen moet je ook nooit dat doen. Daarmee hey, ga je dan trap je in, in hoe oh, kan je dat in, trap je dan in de net, in het net, netwerk van, de, van het slechte begin, van de slechte neiging. Erg voorzichtig moeten we altijd gaan. Dat wij dat daardoor niet ontleinen onze eigen status. Aan het klineren van de ander. Dus erg voorzichtig moeten we daarmee omgaan. Want dat is zo erg fijn. Kan je ook, ook mee worden. Dat dus moet je erg voorzichtig doen. Alleen de houding. Niet de mens zelf. Maar de houding. Dus meiden. Gewoon meiden. Dat oh, is mijn idee. Nog, nog een vraagje zo. Klein vraagje. Maar dat is erg belangrijk wat hij gaat gezegd. Dat je, dat je niet door... wat je hoort en, en je ziet... hoe dat fijn... en hoe ze dat allemaal omgaan met elkaar... dat jij dat intrapt. Dat moet je En dan als schijnt het wel... dat zij veel chassadim hebben... veel genade met elkaar. Het is absoluut niet. Is het is alleen uiterlijke schijn. Het ook niet alleen... Maar, um, <coughs> op een uiterlijke manier... Communiceren met iemand. Ja. Yeah. Wat bedoel je? Iemand. Um, yeah. Je kan toch ook van binnen iets opwekken bij iemand in plaats van dat je, uh, dat je met iemand gaat discussiëren. Wat? Ja, zeg eens. Maar ook dat met. iemand niet van buiten te raken is, dat wil niet zeggen dat hij niet van binnen te raken is, dat er niet binnen ergens iets is dat wel. Waar wel het leven zit. Maar waar iemand waar die. Wel. Ja, maar wat jij We hebben over iemand die dan vastgeroest. in een bepaald. in een bepaald geloof. of een bepaalde houding. Ja. Dus. met, met zo'n persoon. bedoel ik. valt geen. is niet mogelijk voor jou. om in discussie te komen. of zelfs. we uh, zeggen dat. het is niet mogelijk. het is wel mogelijk. maar. het is niet gewenst voor jouw vooruitgang, voor jouw persoonlijke vooruitgang, en is ook niet gewenst ten aanzien van hem. Want als je met hem gaat doen, jij gaat hem proberen te beïnvloeden, dan is het verboden voor ons om dat te doen. Waarom? Jij gaat hem als het ware afbrengen, of proberen hem afbrengen van wat hij is. Ja? En dat is verschrikkelijk, want hij heeft geen kilim. En jij gaat hem afbrengen van wat hij is. Ja, hij heeft geen kilim om uh, te doen, zelfstandig bijvoorbeeld aan zichzelf te werken. En jij gaat hem zeggen, doe dat niet. Doe dat bijvoorbeeld, jij zegt tegen hem, doe niet met handen en voeten die voorschriften. Dat is alles wat hij weet. En, ja, nog? Ja, dat, dat, dat snap ik. Dat, ja. dat je niet een discussie kan aangaan op die manier. Ja. Maar, van binnen in zo'n persoon gebeurt. Het... Natuurlijk gebeuren van binnen. Van. Natuurlijk, dat zijn eigen weg. Ja. Dat natuurlijk gebeuren van hem binnen, binnen hem. Natuurlijk gebeurt er wel uh, een, een, een, een vooruitgang ook in hem. Ja. Door leid. Want zij lijden veel. Ja. Leid komt bij hem. Waarom? als je, Het is zo, kijk. De mens is, is, is, heeft een een, een een set, nee, ik het zeggen, van wensen en energieën in zichzelf. Als je bepaalde energieën niet gaat gebruiken... ...dan gaan die krachten die je niet gebruikt... ...gaan ze jou bijten. Uiteindelijk. Zij willen graag gebruikt worden... Jij ja, jij gaat ze niet gebruiken. Dan gaan ze als het ware prikkelen de mens. Hoe? Hij wil niet geprikkeld worden positief. Dan gaat hij de mens... Zien als het ware de achoraïm, de achterkant, dat heet achoraïm, dus die alleen wil alleen paniem, zij wil alleen maar paniem, alleen gezicht, straling van het schepper willen ze op zichzelf. Ja, kijk, maar de achoraïm willen ze niet zien, dus het onderste, ze willen ze niet zien, maar de achoraïm bestaat, dan gaat dat achoraïm hen als het ware prikkelen, ja, en pijn doen. Want zij zien dan de achterkant als leegte en al al andere. Uh, en dat gaat hen natuurlijk leid doen. En ze gaan natuurlijk langzamerhand ook dat de leid, uh, pot, uh, uh, pot, ik zou zeggen dat, uh, niet direct, maar indirect gaan ze toch wel eraan leiden. Natuurlijk verander, worden ze, veranderen ze ook in, de, in deze generatie, ook stap voor stap. Maar dat gaat er bijzonder langzaam terwijl wij doen, willen moeten doen op de hoogste snelheid, onze verandering wat wij doen, wat de Kabbalah biedt alleen de snelste veranderingen, snel maar willen wij, ons karwei sneller afmaken. Maar zij natuurlijk zullen ze komen stap voor stap, en het is ook zo so dat, moet je zo zien, iedereen zal wel komen tot de finish, ja, uiteindelijk. Maar wie komt tot de finish uit zijn eigen beweging, uit zijn eigen keuzes en uit zijn uh, eigen geestelijke werk die hij doet aan zichzelf. Dat is heel iets anders dan iemand die dan, wanneer het allemaal al, uh, de, let's say, net als in het theater, allemaal de, de, de kaartjes al, al uitverkocht zijn... ...in de parteren. En dan... ...komt al hele massa nog aanwaaien... ...en dan op het balkoon, ...op de balkons ...zijn de plaatsen vrij... ...vele balkons ...en ze gaan ze allemaal daar... ...daar gewoon dumpen... ...dumpen... ...allemaal dumpen ze daar... ...voor dumpingprijs... Ja, voor, par, par, voor, ...voor een uurtje... ...iedereen mag daar op die... Op die ...ook daarin zijn. ...zo zit het net ook hier... En het, ...wanneer het eind, uiteindelijke correctie komt... Dan zullen vele massa's gewoon, als het ware, net als gedreven worden door, de, door het leed. You know? Door de, het oordeel, als het ware. Die ze die niet oordeel van boven, maar van hunzelf. Zullen ze, als het ware, gedreven worden om, in het, om de uiteindelijke correctie meemaken met de rest. Met degene die dat, daar zelf voor hebben gekozen. Yeah. De, niet zij zelf, maar zij ze worden als het ware meegesleept. Is natuurlijk is het zo. Maar, maar wat hebben we? Maar voor ons is het niet een voorbeeld om dat te doen. Kijk, okay, het verschil is dat wij willen dat in ons leven meemaken. Wij willen vrij, vrijheid krijgen. Binnen mijn leven wil ik het hebben. Ja, niet dat ik dat wil, maar het, ook ik dat wil, maar ook het feit dat ik dat wil, betekent dat ik al rijp ben daarvoor, mijn ziel. En dat wil ik meedoen. Dat wil ik, ik wil dus meedoen. De andere wil dat niet. Wat kan je daarmee doen? Je kan hem niet, je moet hem niet klineren daarvoor, je moet niet neerbij kijken, maar je moet ook, ook niet ermee... Uh, Jezelf associëren of dicht bij hem komen. Want dat betekent dat dit stagnatie kan veroorzaken. Bij jouw geestelijke werk. Dat, dat is de hele bedoeling. De maar niet om te kijken dat die anderen. Is een beetje? Ja. Niet. Dus niet. Je kan de hele wereld niet corrigeren. We hebben niet voor, ons, voor onszelf niet genoeg krachten. Dus probeer niet, als je jezelf corrigeert, dan ook zij zullen ook voelen. Duidelijk. Kijk, zo'n interview, twee woorden nog. Interview aan het Joodse omroep, wat ik, wat ik ja, dat heb ik, dat heb ik niet gehoord. Ik zal je dat even op een, uh, een aparte opzetten voor was een, uh, een Joodse omroep, het was een interview. Een interview aan de Joodse omroep, wat ik had gegeven, nou. Dat is de eerste keer ooit dat, Jood, dat het Joodse omroep heeft een, een uitzending, radio uitzending gehad over de kabbala. Ja. Nou, heb ik ook wat gezegd, wat ik kon, ik had veel meer gezegd. Een uur heb ik met hem gesproken, hij heeft alleen maar zeven minuutjes <laughs> uh, van mijn interview daarin gedaan. En de rest heeft hij dan de helft, ja, five, twintig minuutjes of zo, so, had hij dan van die rabbi dan een van die, ik ken hem ook heel goed, hij is een aardige man. ...van een orthodoxe rabbi... Was dat een ...die in Amsterdam is... ...maar hij had ook over iets... Kabbala over verteld... Pff, hij heeft het iets... ...met Kabala te maken... Dus ...de man is natuurlijk een, een aardige man... ...maar alles wat hij vertelde... Hij ...heeft het iets met de Kabala te maken... ...absoluut niets... ...en hij is schijnt van al die orthodoxen, ...de enige zijn die... ...zou daarover iets kunnen zeggen... Waar, absoluut niets, ze kunnen het niet, ze werken niet aan zichzelf, wat hij ook zegt, komt alleen door, van de lippen, en naar buiten, want ze werken niet aan zichzelf, ja, like, uh, ze worden alleen maar zo, maar alles was, twintig minuutjes van hem, en dat was nog, vijf, zeven minuutjes van, nog van hem, een mevrouw, die dan, danst die letters, de joodse letters, danst, die letters, en ook zeven minuutjes van mij, wat doet er niet toe? Ook? ook goed, ja, dat is ook wat ik had gezegd. Dat hadden ze nog nooit gehoord. Die, die, mijn, mijn broeders hier in Nederland hadden nog nooit gehoord vanaf het moment dat zij hier kwamen in 1400. Zoveel weet ik niet. hadden ze nooit daarover gehoord. Zelfs wat ik had gezegd. Die paar, paar woorden die ik had gezegd. Nog nooit hadden ze iets, zoiets gehoord. Wat ik had ge en niet alleen wat ik had gezegd, maar wat ik ook naar buiten bracht. Qua krachten. Wat ik wilde hem. Ik wilde erg fijn liefkozend voor hen zijn. ...liefde als het ware... ...proberen van binnen te brengen naar hen... ...dat zij dat horen en misschien luisteren... ...misschien iemand kan horen... ...maar ik denk het niet... ...dat zij kunnen nog, al kunnen horen... ...het is nog te vroeg... ...duidelijk... ...maar wat dan ook, hoe dan ook... ...het is niet aan ons om te bepalen wie en hoe de tijd is... ...ja, jullie hebben gezien... Ik heb nu geprobeerd met die lezing, ja, met die lezingen, met die tweedaagse. We zullen zien, Eén keer wil ik het proberen. Als men dat smaakt, als men dat wil, ja, nee, dan ben ik tevreden, dan ben ik, heb ik mijn taak vervuld, ja, wat ik moest doen. En dan stop ik met die dingen, ga ik nergens, nergens, geen lezingen geven, meer, geen experimenten meer geven. De kans is geweest, nemen ze dat, willen ze dat, waarom? De werkelijkheid bepaalt en niet ik als in de werkelijkheid zij geen interesse tonen dan moet je stoppen en niet iemand, iemand beïnvloeden op de manier, wij moeten absoluut niemand beïnvloeden, en houden daar goed. Kabbala als je ook geeft aan iemand, moet je van binnen geen neiging hebben, dat jij hem wil overhalen ergens naartoe. Je moet het hebben zoals je dat spreekt, zoals je wel spreekt, maar je moet het niet willen iemand overhalen naar de Kabbala. Heerlijk. Ook promoten kabbalen op de manier dat jij wil hem pakken, te pakken krijgen. Zelfs met de beste bedoelingen. Niet doen, dat is, kabbalen, dat is niet. Want anders doe je, terke, doe je verkeerd. Je mag niet de wens van een ander aankomen aan de wens van de ander. Als de ander geen wens heeft daarvoor, je moet hem met rust laten. Anders ga je hem zijn storingen inbrengen in de ander. En dan wordt het, wordt het vertaald ook aan jou. Dan krijg je ook klappen van de zweep. Ja? Dus blijf aan jezelf werken. En dat geeft de reding, leven, vervulling. En ook aan anderen geef je op die manier. En niet door anderen aan te pakken. En op die manier gaan we verder naar onze vervulling.